Het is even al te jong met het NOS-journaal. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni om 12 uur s middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen al in het pinksterweekend... van 30 en 31 mei konden openen. Maar het kabinet staat dat niet toe. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's vroegen het kabinet juist... om de terrassen niet eerder te laten opengaan. Omdat het dan waarschijnlijk meteen erg druk is. Breda heeft zich aangeboden om op 25 mei proef te draaien voor de heropening van de horeca. In de stad werken de horeca, gemeente en politie al een tijd samen om de heropening voor te bereiden. Er is gekozen voor 25 mei omdat het dan naar verwachting niet zo druk zal zijn. De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal gedaald... mede door de coronacrisis en de gedaalde olieprijs, meldt het CBS. De omzet was 2,7% lager dan een jaar eerder... met name doordat de vraag uit het buitenland flink daalde. Kroongetuige Nabil B. weigert verdere medewerking aan het proces... tegen de organisatie van Ridouan Taghi... als hij niet zijn eigen verdediging mag kiezen. Hij zei dat in de rechtszaal waar hij ook zijn afschuw uitsprak over de moord op zijn eerdere advocaat Dirk Wiersum... Nabil Bey heeft twee adviseurs gevonden voor zijn verdediging... maar daar gaat het OM volgens hem niet mee akkoord... omdat een van hen geen advocaat is. Sinds vrijdag weigert Bey daarom mee te werken aan verhoren... iets waar hij als kroongetuige wel toe verplicht is. Mensen in een rolstoel krijgen vanaf 1 juni weer hulp... bij het in- en uitstappen van de trein. Dat was vanwege de corona-uitbreik niet meer mogelijk. maar Ook blinden en slechtzienden krijgen weer hulp... Worden niet fysiek begeleid, maar krijgen mondeling aanwijzingen van NS-personeel. Het weer in het noorden zwaar bewolkt met misschien wat regen. En naar het zuiden toe brede opklaringen. Minimaal tussen 8 en 12 graden. Overdag in het zuiden zonnig, in het noorden hardnekkige wolken. Het wordt 17 graden aan zee tot 24 landen in maart. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is... Zin in ZFM, Zie Met nu de nacht, zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Antwoord 106.9 FM. Things oh Just So overcomplicate, people tell me to meditate.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 I found you. Thank okay.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 I'm sorry if I tear up When me and you were younger You would always make me cheer up Taking goofy videos And walking through the park You would jump into my arms Every time you heard a bark Cuddling your sheets Sang me sound asleep And sneak out through your kitchen At exactly 103 Sundays. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5